500 grootste slam hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Mix Marathon! Thomas van Empelen. Hey, goedemorgen. Applausje voor jezelf dat je erbij bent en hebt gekozen voor de lekkerste vrijdag. Dit is namelijk de Mix Marathon. Uur 3. Van een marathon die 24 uur lang doorgaat. In dit geval hebben we een klep en een toon. Maakt bij elkaar een kleptoon. Was nog te gast tijdens de ADE bij Slim. En het grappige is, ja, die man altijd, uh, draagt altijd en draait ook met een masker. Ik heb hem niet gezien zonder masker. Ik weet niet eens of het wel echt een man is. Nee, dat kon ik wel zien trouwens. Hoor. Dat was wel duidelijk. Maar ja, uh, gaat goed gehuld. In een geheim de wereld in, achter de dj staan. En wat draait die lekker. En wat een genot om hiervan te genieten. Zo, iets naar achter. Op een vrijdagochtend. Lekker racen. Clapton, in de Slam Mix Marathon. 24 uur in de mix. land dit ook doet. AI is natuurlijk veel aan het bepalen in het leven. Budgetten worden bepaald tegenwoordig ook met AI, maar voor een deel wordt soms AI ook al ingezet om in te schatten hoeveel loonsverhoging iemand zou moeten krijgen. Ja, nou, echt waar. Maar wat nou als je dus AI gaat voeren met informatie dat jij gigantisch belangrijk bent en voor heel veel winsten zorgt binnen het bedrijf? Dus je gaat in ChatGPT, je zet die knop aan met alle gegevens delen. En je gaat gewoon typen: Ik heb dit jaar drie mensen ingewerkt en tonnen aan omzet gecreëerd. En dan, hoeveel loonsverhoging zou ik moeten krijgen? En dan gaat AI dat natuurlijk onthouden ergens op de achtergrond. Zeggen vaak van niet, maar dat gebeurt natuurlijk wel, want die modellen moeten getraind worden. En uiteindelijk pak jij, als die baas een keer AI gaat gebruiken van... Uh, hey, hoeveel zouden we moeten doen, dan gaat het die AI, AI, AI denken... Hey, ik weet nog dat hij voor tonnen omzet heeft gezorgd. Slim toch? Hé, hey, gratis tippie. Ja, gewoon AI het verkeerde data voeren. Zo heb ik gezegd dat ik pingwin-verzorger ben. Nee, heb ik niet gedaan. Hij moet wel grappig om te doen trouwens. Hey, goedemorgen, dit is de free party van het weekend. Want zoals je weet begint het weekend bij Slam al op vrijdag. Davy is erbij, Alexander, Yolanda, Daniel, Willem, Wes, Patrick en zoveel anderen. En jij hebt de radio ook op Slam staan. Lekker bezig. Een uur lang in de mix. Dit is Clapton. You begin to spin around Take your yeah. time to the Dat was geen windje trouwens, dat was gewoon een microfoon die ik even omhoog en omlaag. Hè. Hier, dit. Ja, voor de duidelijkheid. Ik moet daar een beetje olie in. Jazeker, Toeter Thijs is erbij. Thomas Versleppelen maakt we het mooi van. Het is de vrijdag, Mix Marathon. Zit ik door zijn audi je heen te praten zelf ook? Even kijken, Melissa. Ja, vrijdag. Lekker hoor, Mix Marathon. Ah, het wel uh, langzaam iets van licht in de duisternis van de ochtend wil komen. Dus bij deze... Hij kan nog één keer klinken. Goedemorgen, kleptown in de mix bij Slam. Eens even kijken naar de wegen. Wat gebeurt er? Het is uh, half negen. Ah, weinig aan de hand, hoor, trouwens. Drie langste vertragingen. A10, Komplein Amstel voor Amsterdam, oud, Super superduur. Acht minuten, Eén kilometer, dus redelijk stilstaan. De N242 Middenmeer, ook maar voor Zandhorst, 9. En de N279 van Bos Roermond voor Donk. Ongeluk gebeurt, 16 minuten. Een flitser op de A6 bij 282,9. De A10 richting uh, Noord bij de Zeeburger Tunnel staan ze weer, 6,9. En de A28 Hogeveen richting Meppel, 122,3. In de Telegraaf is een mooi artikel te lezen over... Uh, Amsterdam-West, dat er heel veel overlast is van dak- en thuislozen. En daar heeft Amsterdam nu iets heel slims op bedacht. Namelijk, Conti, wat heeft Amsterdam bedacht als oplossing tegen de overlast van dak- en thuislozen? Een alcoholverbod. Nou, daar gaan ze zich helemaal gaan houden. En die boete die ze dan krijgen, kunnen ze natuurlijk ook betalen dan. Ja, precies. Ik zat ondertussen te kijken in de Dirk-actiefolder. Een blik Amstelbier. In de aanbieding voor 79 cent, tegelijkertijd. <laughs> ja. oh. Wat dan wel grappig is, is dat in de Telegraaf een oliebakker vertelt dat hij zoveel overlast uh, meemaakt. In Amsterdam-West van die dak- en thuislozen die aan de halve liter zitten. Hoe heet die oliebollenbakker? Toon Bakker. Je verzint het niet. Mooi. <laughs> Hey, goedemorgen, dit is Slam, de pre-party van het weekend. De mooie donkere klanken van Cleptown hier in de Mix Marathon. Timing of sinds EFICO's en de sinds EFICO's en revolution, sinds EFICO's en revolution, sinds EFICO's Zet van Kleptoon hier bij Slam. Ah, ik blijf dit leuk vinden. Ze zijn bekend geworden de shortlist voor de slechtste slogan van Nederland. Stemmen kan op slechtsteslogans.nl De eerste waar je op kan stemmen is uh, beter snuiven. Al beter dan snuiven, onze pitloze druiven. Moet ik het wel goed zeggen van boerderijwinkel Akkerhof. Of uh, deze van een ICT bedrijf, ook mooi. Heb jij geen IT waar je mee bezig bent? Of uh, de tekstzuster? We stoppen de thermometer in je constant. Ja, mooi. Voor <lacht> je party van het weekend. van het weekend begint bij Slam al op vrijdag. En we hebben een line-up voor je klaarstaan. Hè, zeg. Even een highlight met je doornemen. Of een paar trouwens. Uh, DJ Luscious is te horen om drie. Die heeft uh, alleen maar wereldplaten gemaakt. Er zit veel gevoel in. Om drie is dat Digitalistjes Melson. Om elf zometeen om tien Solardo. En om vijf uur hebben wij natuurlijk weer de 15 grootste clubhits op een rij. En moet je daarom lachen eigenlijk? Of? Ah uh... oh ja, oké, okay, mag. <lacht> Dit is Club <Kleptal> bij Club. <lacht> Feeling if it's real, watch well completely take over so please when you're dancing next to me i want to see you move i want to see you lose. i want to see you move i want to see what you got baby yeah yeah that's what i'm talking about all right all right To the party, just doing my thing, feeling so happy and free. You know, I gotta let my hair down and do my thing, yeah. I came here to dance and let it all hang out. So, come so, so, so here on this floor, I hope you came this day. When you know you're about to lose it, it's about to completely take over. So please, when you're dancing next to me, I wanna see you move. I wanna see you lose what I wanna see. the universe. Ik moeten er even en nog. Klein kuchtje. Ja, ja, dat is toch om zo'n goed, goede radio stem te hebben... moet je af en toe even een klein beetje kukken. Kijk, ja, wat lager die stem natuurlijk. Dan, nou, ik hoor wat je ze zeggen, uh, Wilke. Lekker morgen. Ja. Even applaus voor uh, Clapton. Oh, dat was het goed weer deze. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Daarom heet je ook Clapton, hè? Omdat heel veel mensen klappen. Ja, de, de de voor hem. Dat wist hij al oh. bij het oprichten van oh, zo n, zo n een act. Ja. Zo'n rustig applaus wat nooit stopt, omdat je dan anders ja. wordt, euh, <laughs> gewoon je hoofd eraf ja, ligt. Ja, anders niet stoppen met klappen, anders dan uh, blijft klappen. Ja. ja. Hey, uh, jij gaat ook stad en land af, want je draait zelf ook. Ja. Waar sta jij vanavond uit? Uh, Amsterdam voor EY. Oh, zit jij in de zuiden. Ja, dat is chique. Uh. Ja, nou, ja. Altijd feest daar, hè? Ja, dat is wel. Die gaan we los, op, kan je ja, vertellen. Ja, oh. en dat tot is laat. Ja. En zo meteen wat gaan we horen? Stap met je vel, lekker! De Slam Mix Marathon elke vrijdag. 24 uur in de mix.